Het besluit van de Britten om uit de EU te stappen eilt nog na op de beurzen na de forse koersval van vrijdag. De AX in Amsterdam is met een min van 1,2% geopend. Ook op andere Europese beurzen is de stemming licht negatief. Een uitzondering in Spanje. In Madrid steeg de hoofdindex met 2,5% na de voorlopige verkiezingsoverwinning van premier Gooi. Een Britse pond is voorlopig 2% minder waard ten opzichte van de dollar. De Britse minister van Financiën Osborne wil beleggers geruststellen... over de gevolgen van de brexit. In een toespraak zei hij dat het Verenigd Koninkrijk Europa niet de rug zal toekeren. De minister was een tegenstander van een vertrek uit de EU... Hij heeft niet, net als premier Cameron, gezegd dat hij opstapt. Osborne wil er eerst alles aan doen om de economie op orde te houden. Vanwege de brexit is er vandaag in Londen een kabinetsberaad. In Berlijn komen bondskanselier Merkel, president Hollande, premier Renzi en EU-president Tusk bijeen. Premier Rutte is komend seizoen een van de gasten bij het televisieprogramma Zomergasten. Het nieuwe seizoen van Zomergasten begint op 31 juli. De nieuwe presentator, Thomas Erdbrink, maakt deze week via eh, Facebook de zes gasten bekend. Hij ontvangt drie vrouwen en drie mannen. De aflevering met Rutte is op zondag 4 september. Het is voor het eerst sinds het begin van het programma in 1988 dat er een premier aanschuift. En dan het weer, overwegend bewolkt. Af en toe regen of motregen. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en geregeld zon. Het wordt vandaag 17 tot 19 graden. Morgen eerst nog droog, met soms wat zon, maar later regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was de ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin De Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 0 tegen 1 staat op dit moment voor uh, Polo dus. Ja, die Polo die, uh, die kunnen niet alleen klussen, die kunnen ook voetballen. Ja, dat, uh, <laughs> dat is heel leuk, ja. Woody en Nicky Jam en uh, de single El Perdon. Welkom terug bij Zove uh, Top Zaterdag U3 met daarin de volgende ontwerpen.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 wel een beetje van mij. Een klein beetje van jou en ja. een beetje van anders. Ik heb er wat zin erbij gezet en wat dingen ja. aangepast. Want het liep niet helemaal lekker. En nu wel. Althans, ik denk dat het wel loopt. Maar het is wel een leuk gedicht over uh, paardrijden op het strand. Paardrijden op het strand. Oeh, ja. altijd leuk. Heb altijd, ik altijd leuk. Gedaan, ja? Gedaan, ja, echt waar. Kun je ook paardrijden? Nou, dat ja. is heel lang geleden. <laughs>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 Of your face lit up and said to Heb je er wel eens van gehoord? Ik had er nog nooit van gehoord. Ik zag een advertentie staan in de krant... met de zandkorrels van de Zandvoortse krant. En daarin stond iets over tovertekenen. En dat, dat trok een beetje mijn aandacht. Dus ik dacht, nou, ik bel even op. En ik heb vervolgens contact gekregen met uh, Rijna. Rijna, hoor je mij? Hi, ja, ik hoor je. Hallo. Nou, Rijna, jij organiseert het uh, tovertekenen. Ik heb de website bekeken op uh, tovertekenen.nu. Wat ja. is dat precies?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 say Y'all same with you from Make Your Laser and Light It Up. Chaka Khan. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I want to do. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan.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 Frankrijk de eerste achtste finale aan de gang. De wedstrijd die vanmiddag om drie uur gestart is, hebben het over Zwitserland tegen Polen. En daar zitten we momenteel in de tweede helft en daar staat het 0 tegen 1. Ja, die ballen die kunnen niet alleen klussen, maar ze kunnen ook voetballen. Heer hoor? Ja. Ja, ja, ja, ja. Niet alleen spijkers. Nee, nee, nee, nee. Je hoort het, Shaka Khan en I feel for you. CFM Race Radio Pit Report.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 Dat als ze het nakijken heeft. Even. Even, even wat anders, Cor. We kregen net een uh, burgerbericht uh, binnen. Dit oh. is een uh, klein meisje vermist, uh, omgeving AJ van de Molenstraat. Oh. Het uh, betreft een uh, meisje van 4 jaar oud. Getint, bruin haar. En uh, mocht u de gezien hebben, ze heeft trouwens zilveren blouse aan. Bel even met 0800 0011. 0800 0011. Zilveren blouse en een uh, ro roze jurk. Ja, dat is natuurlijk altijd heel verder als je je kind ineens kwijt bent. Ja, negen jaar oud. 6 jaar oud. Zes jaar oud. Zes jaar oud, ja. Vier dus... jaar oud, ja. Meisje uh, van vier jaar oud vermist dus. Omgeving AJ van de Molenstraat.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 And I care what people My think. My name's Blurry Face, and I care what you think. My name's Blurry Face, and I care what you think. Wish we could turn back time.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 But now they're laughing at their face Saying wake up, you need to make money Yeah, we used to play pretend. We hebben daar zwaar de kut, yeah. de ziel van de 21 Pilots en Stressed Out. Zo vlak voor het gedicht van de dag. En straks na 5 uur een nieuwe entertainmentview... met daarin de zanger Jeroen van Broekhoven. with me. As long as you I'll buy my side.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 Het is hier mooi. Dank je wel, Mooi gedicht van de dag. Ik vond hem uh, heel leuk, maar als je ziet dat ik het heb aangeschreven. Oh ja, ik zie het. Het is een uh, heel ander uh, geworden waar de bak niet uit. Paardrijden op het strand. Sinds een dag of twee, hier is doe maar. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds Op de zaterdagmiddag bij CFM Zoforts. Jor de Lipsync en de Funky Town. Nou, de heren uh, zijn inmiddels gearriveerd. We hebben het over de heren van programma Entertainment 4... de presentator en de gast van vanmiddag, uh, Jeroen... die uh, straks na vijf uur te horen zijn bij CFM. Maar zover is het nog niet. Wat hebben we hebben nog wat berichten voor je. We hebben nog wat berichten. In uh, paviljoen 11...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 Er al die kraampjes in ja. de lucht in. En er stond er uh, zo'n aardbeienverkoper bij uh, dat café uh, waar wij wel eens komen. Hè? Café 4. En die ging de hele tent de lucht in, inclusief uh, het geldkistje. Oei. En er gingen al zijn banbiljetten door de lucht in. Oei. Heen. Nou, er is bijna alles weer teruggevonden. Maar uh, was het natuurlijk wel wat kwijt. Maar ja, dat papperde ergens een dakgoud in of zo. Dus dat is op uh, 10 juli. En dan hebben we nog een laatste nieuwtje. Het is het Tropicana Festival, die komt weer terug. Erik nog? Ja, 16 juli. Jeetje, leuk. Om acht uur. Het is terug van weg geweest en op verder verzoek is het dus teruggekomen. Want de tropische sferen van de Caribbean en de Galos uh, sfeer. En dat gaat allemaal uh, plaatsvinden op lettende klanken van de salsa, de berengi en de bachata. En dat is in de Haltestraat, Dorpsplein in het Kerkplein.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 You must always face the curtain with a band. Forget about your seat, give the audience a grin, enjoy it, it's your last chance and